De dagen daarna geregeld buien en maximaal rond 13 graden. Dit was het NWS-journaal. Dit is John Souhoka van de ANWB. In de randstad staat nog een file op de ringweg Amsterdam, de A10. Daar staat tussen het Amstel en het Watergasmeer drie kilometer na een ongeluk. Bij Knopend Watergasmeer is één reis ook dicht. Tot zover de verkeersinformatie.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 Me. Okay. But the darkness got that too Darkness, baby CFM Jazz vandaag met Fred Kroosberg. Leonard Quinn. die oude poëtische Bart, die maakte toch maar weer een nieuwe cd met prachtige nummers erop. En de cd is geheten Old En waarom zou je hem niet kopen? Opgevolgd door Katie Malua. En zij had een heerlijk nummer. It's Only Pain. In het dorp waren weer de familie Renkens te gast. En ik heb gehoord dat ze zich keurig hebben gedragen. Geen gevaar.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 Before you know what okay. I'll try it again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 You've seen it. I'm all for you, body and soul. As you turn away romance, oh Are you pretending it looks like the ending? Unless I can have one more chance of good day My life, a wreck you're making Yeah.